Voetbalclubs in de Eredivisie ontvingen bijna 25 miljoen euro voorschotten aan NOW-geld. Ajax kreeg het meeste geld, bijna 4 miljoen. In de schaatswereld wordt bedroefd gereageerd op de dood van Lara van Ruiven. De short overleed afgelopen avond in een ziekenhuis in Perpignan... aan de complicaties van een auto-immuunziekte. Teamgenoten van Van Ruiven...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 Rutte en Conte praten over het Europese herstelfonds van 750 miljard euro voor EU-lidstaten die economisch zwaar zijn getroffen door het coronavirus. Het weer. Er is een graad of 6 later vandaag. Zon en stapelwolken in het binnenland ook een bui mogelijk bij een graad of 19. Morgen zondag blijft het droog met wat vaker de zon. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het.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 Up, you take, I'll be watching you. Weet What are